We gaan het hebben vandaag over bergen. En we zullen zien dat er een aantal overeenkomsten zal zitten met... waar we het vandaag al over gehad hebben. En het thema van deze week, Hanukkah. En de, eigenlijk de diverse betekenissen ervan. Het onderwerp van vandaag is bergen. In het Hebreeuws is dat het woord harar. En als ik naar de volgende... Dit is in 2000, het jaar 2000. We hebben de Millennium Bug allemaal overleefd en ik sta hier in het westen van de Verenigde Staten. Als u mij kunt vinden dan uh, kunt u het misschien mij ook vertellen, want ik heb God geen idee waar ik sta, maar ik sta er ook ergens tussen. Ik was daar op vakantie, dit is een groep gelovige jongeren met wie ik een paar dagen in de wildernis ben geweest, want dat was het. En we hebben daar een berg beklommen. We hebben daar de top van de berg beklommen en daar zijn we, moesten we, hebben we drie dagen over gedaan om heen en terug te komen. De twee keer overnacht ergens daar in dat woeste gebergte. En dat was een, dat was een hele ervaring. Uh, die is volgens mij was die 2000 meter of zoiets. Of 2500 meter, wat ik me kan herinneren in ieder geval. Het was alweer een lange tijd geleden. Het was een gigantische warme dag. De dagen. Het was zomer en toen we eenmaal boven op die top kwamen van de berg. Het was hartstikke warm, bezweet. En toen zag ik sneeuw en het was zo bijzonder dat ik mijn kop in het water gestoken heb om af te koelen. Dat was een heerlijke overwinning eigenlijk, een heel bijzonder moment. En in dit gebergte, dus in het westen van de Verenigde Staten, in de staat Washington, daar eigenlijk heb ik voor het eerst ervaren hoe groot Yahweh is, hoe groot God is. En op een of andere manier, we waren hoog en ik voelde me ook als het ware dichterbij God. Maar dat had ook te maken dat ja, die omgeving, het was zo majesteus eigenlijk. Gods schepping Van dichtbij ervaren. En toen besefte ik ineens waarom het zo is dat eigenlijk altijd belangrijke dingen in de Bijbel gebeuren op een berg. Of bij een berg of over bergen. Dus daar wilde ik het eigenlijk vandaag over gaan hebben. Ik weet dat toen ik terugkwam uit, uit de Verenigde Staten mocht ik in onze gemeente toen een presentatie geven over uh, wat ik ervaren heb. En toen heb ik het voorbeeld aangedragen dat ik realiseerde dat Mozes bijvoorbeeld, hij klom ook de berg op, zoals we weten. En dat hij kon 40 dagen vasten en 40 nachten. En dat kan alleen maar als je die ervaring van ja, we zo dichtbij, denk ik, bij je hebt. Dus het onderwerp van vandaag dat zijn de bergen. En ik wil een aantal bergen uit de Bijbel bespreken. En kijken of daar wat, wat daar de significantie van is. En de dingen die we daarin terugzien. Als eerste berg is de berg Ararat. En dat ligt op de grens met Irak en Iran. En dan lezen we over het verhaal van Noach en laten we daar eens mee beginnen, wat daar gebeurt. Toen dacht God weer aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. En op zijn bevel begon de wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde en na 150 dagen begon het weg te zakken. Op de 17e dag van de zevende maand liep de ark vast op het Ararat-gebergte. Het water zakte voortdurend verder. Op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de berg, die werden toen uh, zichtbaar. En hè, zoals we net zagen, het plaatje, die berg Ararat, dat ligt ergens in het uh, noordoosten van Turkije. Mensen beweren dat er nog uh, restanten liggen, maar die schijnen heel moeilijk te bereiken. Het is een heel ruige bergte. Het Ararat-gebergte, dat is een groot gebergte, heeft als uh, top uh, 6000 Meter hoogte. Het is een heel ruig gebergte en heel moeilijk door, tussendoor te komen. Dus het is moeilijk volgens mij om daar goede expedities op los te laten. Maar daar schijnen dus wel uh, restanten van deze boot, van deze ark, te zijn. En het is op deze berg waarop God eigenlijk het eerste verbond met de mens, met een mens, met de mensheid afsluit. Voor het eerst lezen we dat in de Bijbel, Genesis 9. God zei tegen Noach en zijn zonen: Hierbij sluit ik een verbond met jullie. En met je nakomelingen. En met alle levende wezens die bij jullie zijn. Vogels, vee, wilde dieren. Alles wat uit de aarde gekomen is. Alle dieren op aarde. Deze belofte, die doe ik jullie. Nooit weer zal alles wat leeft door het water van de vloed uitgeroeid worden. Nooit zal er weer een zonvloed komen om de aarde te vernietigen. En dit, zei God, zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie. En alle nefesh, alle levende wezens sluit ik dit verbond mee. Een verbond van feitelijk van behoud, van leven en van herstel. Het is dus inmiddels een paar honderd jaar nadat Adam en Eva weggebannen waren uit de Hof van Ede, waar de toegang tot God eigenlijk ontzegd is, waar leven in zekere zin vervangen is voor de dood. We zitten een beetje op een doodspoor eigenlijk in de geschiedenis. En dan komt dit moment waarbij God... Een verbond aangaat met Noog en met zijn afstammeling en met alle mensen op de wereld. Dat er herstel en behoud aankomt. Dat verbond gesloten op een berg. De berg Ararat. De eerste eigenlijk die genoemd wordt in de Bijbel. De tweede berg lezen we over in Genesis 9. Dat is de berg Moria. En de berg Moria is natuurlijk een hele bekende berg. Dat is de berg waar Abraham zijn zoon Isaac moest slachten. Laten we dat eens lezen. Enige tijd later stelde God Abram op de proef. Abram, zei hij: Ik luister Antwoordde Abram. Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaac, en ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal. Net als de Ararat is de Moria niet zozeer één specifieke bergtop, maar is het een gebergte, een groter gebied. En na twee, drie dagreizen komt Abram uiteindelijk aan op de berg Moria. Hij zag het vanaf het vette al liggen en hij herkende het, lezen we eerder uit een tekst. Waaruit ik eigenlijk opmaak dat hij bekend was in dat gebied al. Dus God had hem die opdracht gegeven om daar zijn zoon te offeren. Hij herkende het van ver en op het moment dat ze bij, die, bij de berg aangekomen zijn, zegt hij tegen zijn dienstknechten. Blijven jullie nu even hier. Ik en mijn zoon, wij gaan samen het laatste stuk Verder. En op het moment dat ze dicht bij die berg komen, dan valt Isaac natuurlijk op. Nou, we gaan offeren, we gaan knielen voor Yahweh, maar waar is het offer? Dat is natuurlijk een heel bekend verhaal. Maar Isaac stelt die vraag dan op het laatst, ze vlak voordat ze bij de berg komen en antwoordde Abram. God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn jongen, en samen gingen ze verder. Toen waren ze aangekomen bij de plaats waarover God gesproken had, bouwde Abram daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac vast. En legde hem op het altaar op het hout. Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten, maar een engel van Yahweh riep vanuit de hemel: Abraham, Abraham! Ik luister. Antwoordde hij: Raak de jongen niet aan, doe hem niets, want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt mij je enige zoon niet willen onthouden. Dus we zien hier de bereidheid die Abraham heeft om zijn zoon Isaak te offeren. En we hebben het er vaak over gespeculeerd, vroeger thuis en met andere mensen in de gemeente. Wat nou als die engel niet was gekomen? Of als die engel niet had gezegd, stop, hè, niet doen Abram. Waarschijnlijk zou Abram doorgegaan zijn met het slachten van zijn zoon... ...als die engel niet ingegrepen zou hebben of gezegd van, niet doen Abram. Toch is het ook niet helemaal zeker of, dat, of Abram dat gedaan zou hebben... Er zijn een aantal teksten die wat andere inzichten daarin lijken te geven. Als je bijvoorbeeld leest, een stukje eerder, toen zei Abram tegen de knechten, blijf jullie hier met de ezel. Ikzelf ga met de jongen verder om daar gins neer te knielen. Daarna komen we naar jullie terug. Wij komen naar jullie terug. Dat suggereert meervoud. Dat is dus Abram en Isaac gaan terugkomen nadat ze het offer gebracht hebben, nadat ze geknield hebben voor Jawe, zouden ze terugkomen. Dus dat suggereert dat Abram misschien niet van plan was om Isaac te offeren. Of dat er misschien andere opties waren of een uitweg of iets. Aan de andere kant, als Abram wel voornemens was om zijn zoon Isaac te offeren zoals het de opdracht was... ja, dan kan je ook afvragen wat zou Abram tegen die dienstknechten gezegd hebben. Het zou, die dienstknechten wisten niet dat Abram daar een offer moest gaan brengen. Hoe zou het zijn als Abram gezegd heeft tegen dienstknechten, blijven jullie hier... Wij gaan naar boven om een offer te brengen en ik kom alleen terug. Ja, dan zouden die dienstknechten ook gedacht hebben, wat is dat voor een uh, wonderlijk gebeuren. Dus we weten niet waarom hij het gezegd heeft. Maar we weten wel, en dat blijkt uit de brief aan de Hebreeën en dat weten we ook heel goed. Hebreeën 11. Hè, door het geloof kon Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Isaac als offer opdragen. Hij had de belofte ontvangen... Hij die de belofte ontvangen had, was bereid zijn enige zoon te offeren, terwijl het tegen hem gezegd was, alleen door Isaak zul je nageslacht krijgen. Zei hij bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn om iemand uit de dood op te wekken. En daarom kreeg hij hem ook terug, bij wijze van voorafbeelding. Dus Abram had vertrouwen in de belofte van God, dat uiteindelijk uit zijn zaad een zegen zou komen. Dus Abraham overwoog dat God Isaak kon opwekken uit de dood. Maar dat staat niet bij wanneer hij dan opgewekt zou worden. Misschien wel gelijk na de daad. Misschien wel jaren later. Dat staat er dus weer niet. Dus ik, ik weet nog steeds niet wat Abraham precies verwachtte op het moment dat hij naar Moria moest. Want eerst zegt hij van, uh, dat hij bereid is om, om Isaac te offeren. Want hij overwoog dat er een opstelling uit de doden zou zijn. Aan de andere kant zegt Abraham dat Yahweh zelf voor een offer gaat zorgen. Dus dat Isaac sowieso niet geslacht zou worden. Vader, zei Isaac, wat wil je zeggen mijn jongen? Antwoordde Abraham. we hebben vuur en we hebben hout, maar waar is het lam voor het offer? En Abraham antwoordde, God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn jongen. Als Isaac niet geslacht hoefde te worden, waarom zei Abraham dan dat God zelf een offerlam zou voorzien? Het kan ook een profetie zijn van Abram. Dat hij doelde op de Messias die geofferd zou gaan worden. Dat God in een offerland daarin zou voorzien. Het is mij niet helemaal duidelijk waarom... Ik krijg verschillende signalen of Abram het nou wel of niet wist. En wat hij precies verwacht op het moment dat hij naar die berg, die berg Moria ging. Hoe dan ook, het moet een enorme strijd geweest zijn. Want waar Abram vandaan komt, hij komt uit het Urdel En hij is door een meegenomen uit die verschrikkelijke omgeving. In een gebied waar het gangbaar was om kinderen te offeren. Kinderen door het vuur te laten gaan. En God had Abraham inmiddels wel geleerd dat dat een gruwel is en dat hij dat nooit wil zien. Dus Abram zal die drie dagen van die reis constant een strijd in zijn hoofd hebben gehad van wat moet ik doen? Ik moet gehoorzaam zijn aan God, maar het is ook een gruwel om de zonen door het vuur te laten gaan. Een enorme strijd voor Abraham in zijn hoofd. Maar goed, laten we teruggaan naar het verhaal wat er verder gebeurt. Genesis 22 vers 13. Toen Abram opkeek zag hij een ram die met zijn horens verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in plaats van zijn zoon. En Abram noemde die plaats, de Heer zal erin voorzien. Yahweh Jireh. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt, op de berg van Yahweh zal erin voorzien worden. Op de berg Moria. Toen sprak de engel van Yahweh opnieuw vanuit de hemel tot Abram. En hij zei, ik zweer bij mezelf, spreekt Yahweh. Want hij zweert bij zichzelf omdat hij niemand anders had bij wie hij kon zweren, die hoger was dan zichzelf. Het staat later ook in de Hebreeën dat God wel bij zichzelf moest zweren... want hij kan niet bij een ander zweren die hoger of meerder is dan, dan hij was. Ik zweer bij mezelf omdat je dit gedaan hebt... omdat je mij, je zoon, je enige niet hebt onthouden... zal ik je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomelingen geven als de sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op de strand langs de zee... en je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen... en in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde... ...nadien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Dus dat is de belofte die Abraham krijgt. Dus het thema dat we hier zien in deze tekst... ...is dat ook weer van behoud en van een belofte en van leven. We zien dat het ram sterft in de plaats van Isaac. En dat is natuurlijk al een verwijzing naar de plaatsvervangende offer van de Messias. Want in de Korinthebrief schrijft Paulus... Het belangrijkste van zijn prediking. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn bord ook weer ontvangen. Dat Messias voor onze zonde is gestorven. Zoals in de schriften staat. Yeshua is gestorven voor onze zonde. Het is een plaatsvervangend offer. En daarmee is dat ram is een zinnenbeeld voor de Messias. Dat ram is een zinnenbeeld voor de Messias. En wat nou zo bijzonder is aan dat ram... Het is misschien een detail, maar het is wel heel relevant is dat dat ram, dat zat vast in de doornstruiken. Dus vanuit de doornstruiken is er als het ware behoud gekomen. Is er een vervanging? Heeft Jaweh erin voorzien vanuit de doornstruiken? En dat is niet de enige keer dat Jaweh behoud of redding aankondigt vanuit de doornstruiken. Laten we het bekende verhaal eens even lezen over Mozes. In Exodus 3. Hij was bij zijn schoonvader... En eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppenland en dan kwam bij de Horeb, de berg van God. En daar verscheen de engel van Yahweh aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Dat is een doornstruik, net zoals we net zagen waar de ram uitkwam. Dit keer kwam er een vlam uit de doornstruik. En Mozes zag dat de struik in brand stond en het vuur niet verteerd werd. Hoe kan het dat hij de struik niet verbrandt, dacht hij. Je gaat het wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen Yahweh zegt dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik, Mozes, Mozes, ik luister, antwoordde Mozes, kom niet te dichtbij, trek je sandalen uit, de grond die je betreedt is heilig. Ik ben de God van je vader, van Abraham, Isaac en Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. En Yahweh heeft gezien, ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. En ik heb hun mijn klachten over hun onderdrukkers gehoord, ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden en hen te brengen naar een nieuw land. Dus vanuit de Doornstruik brengt Yahweh hier een boodschap, een boodschap van bevrijding, een boodschap van behoud voor Israël. Dus dat is niet heel anders dan het behoud dat aan Isaac werd verkondigd vanuit de Doornstruik. Dus vanuit de Doornstruik voorziet Yahweh in behoud. En we zien daar natuurlijk nog een heel ander bekend voorbeeld waar dat gebeurd is. Namelijk bij de Messias zelf. Voordat hij gekruisigd werd, had hij een kroon op zijn hoofd. Een kroon die was gevlochten van doornen. En Yeshua zat vast in die doornstruiken. Die doorn, zoals dat ram vast zat in die doornstruiken. Vlak voordat de Messias het offer zou gaan brengen. Dus daarmee is dat ram een voorafschaduwing van de Messias... Maar ook Isaac zelf. Dit is een voorafschaduwing van de Messias. Maar Abraham, als het ware een type is van God de Vader, is Isaac een type van de Zoon van de God de Vader. Oké, okay. dat was een zijstapje over die doornstruiken waaruit God behoud bewerkt. Als we dan terug gaan naar de berg Moria en het verhaal nog eens verder lezen en kijken wat er nog meer voor opmerkelijke dingen in staan. Toen sprak de engel van Yahweh opnieuw vanuit de hemel tot Abraham en hij zei: Ik zweer bij mezelf, spreekt Yahweh, omdat je dit gedaan hebt omdat je mij, je zoon, je enige zoon, niet onthouden hebt. Dan gaat het verder. Maar waar ik eigenlijk op wil focussen is dat woordje enige. Ja, wij zegt tegen Abraham dat hij bereid was om zijn enige zoon te op te geven. Echter, we weten dat Isaac niet de enige zoon was van Abraham. Hij had al een zoon Ismaël en daarna heeft hij meerdere zonen gekregen. Dus hij, hij was niet eens de eerstgeborene. Ishmael was wel de eerstgeborene. Toch zegt Yahweh, Isaac, jij bent de enige geboren, de enige zoon van Abraham. Waarom is dat? Bij Yeshua is het niet anders. Over Yeshua wordt gezegd, onder andere in Johannes 3, vers 16, als God de wereld lief gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, dat een ieder die in hem geloof niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En ook Yeshua was niet de eerstgeborene. Israël was Gods eerst geboren. Dat staat in het Oude Testament keer op keer. Maar Yeshua was wel de enige geboren zo van God. Dat is toch opmerkelijk. God had meerdere kinderen, meerdere zonen. Abraham ook. Bijvoorbeeld lees in Psalm 82, daar zeggen ze tegen de machtigen en de rechters van de aarde, u bent goden, zonen van de hoogste, allemaal. Malachi 2, vers 10, hebben we niet allemaal dezelfde vader? Heeft niet één en dezelfde God ons geschapen? 1 Kronieke 22. Hij, sprekende over Salomo, zal een huis bouwen voor mijn naam. En hij zal voor mijn zoon zijn. En ik zal voor hem mijn vader zijn. En ik zal ervoor zorgen dat hij zijn troon in Israël dat hij niet zal wankelen. En in het Nieuwe Testament ook nog eens een keer. Allen die door de geest van God worden geleid. Zij zijn de kinderen van God. Dus het lijkt erop dat God wel degelijk meer dan één kind heeft. Meer dan één zoon. Niet alleen Yeshua. Net zoals Abraham meerdere zonen had. Niet alleen Isaac had meerdere zonen. Maar wat is dan de gemene deler tussen... Isaac en Yeshua, waarom worden zij specifiek enige zonen genoemd? Volgens mij is de gemeene deler het feit dat deze zonen verkregen zijn op grond van een belofte. In gelaten 4, vers 22 zegt Paulus bijvoorbeeld, er staat geschreven dat Abraham twee zonen had. één van zijn slavin en één van zijn vrijgeboren vrouw. De zoon van de slavin dat zijn geboorte aan de, natuur, aan de loop van de natuur, maar die van de vrijgeboren vrouw, aan de belofte. Dus Isaac is verkregen op grond van de belofte, terwijl Ishmael verkregen is op basis van de loop van de natuur, maar niet op basis van de belofte. En hetzelfde geldt voor Yeshua, want Yahweh zegt, ik zweer bij mezelf, dat is de belofte die hij net gegeven heeft aan Abraham, hij zegt, ik zweer bij mezelf, in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, nadien ga mijn stem gehoorzaam geweest zijn. Dat hebben we net dus gelezen. Dus Yeshua is de enige geboren zoon van God op grond van de belofte. Zoals Isaac ook de enige geboren zoon van Abraham was, ook op grond van een belofte. Het waren niet de enige kinderen, maar ze waren wel de enige die op grond van de belofte waren. Dus dat is een uh, interessant detail. Dus hier op deze berg, de berg Moria, zien we een aantal dingen terug. We zien terug behoud, we zien zegeningen, we zien beloften, we zien leven, we zien plaatsvervanging. Allerlei thema's die terugkomen op die berg Moria. En dat wat er op die berg Moria nog meer gebeurde, was de bouw van de tempel van Salomo. Die is op precies dezelfde berg gebouwd als waar Isaak geslacht is. En dat thema van plaatsvervanging, wat we zien, de ram sterft in plaats van Isaak op de berg Moria. We zien iets vergelijkbaars terug op de berg Moria ten tijde van koning David. Laten we eens lezen wat er op die berg gebeurde. Toen begon Salomo met de bouw van de tempel voor Yahweh in Jeruzalem op de berg Moria. En op deze berg heeft zijn vader David een verschijning gehad. Op de dorstvloer van de Jebusiet Ornan, die, als da die David als bouwplaats had aangewezen. De Jebusieten, dat waren de voormalige inwoners van Jeruzalem voordat David de stad veroverde. En we lezen hier dat David een verschijning heeft gehad op de dorstvloer van de Jebusiet Ornan. En deze verschijning, dat heeft betrekking op de engel van Yahweh... die bezig is om het volk te slaan nadat er een zonde bedreven is door David. Het was namelijk de Satan, de tegenstander van Israël... die David werd aangezet om het volk te tellen. En dat was kwalijk in de ogen van Yahweh. En Yahweh zegt dan het volgende. David, ik zal je straffen en je mag kiezen welke straf. Ik leg je er drie voor. Je mag kiezen uit drie jaar hongersnood... Drie maanden voortdurend belaagd worden door het zwaard van je tegenstanders. Opgejaagd worden door je vijanden. Of drie dagen getroffen worden door het zwaard van Yahweh. De pest in het land. Een engel van Yahweh die in het hele gebied van Israël dood en verderf zaait. Zegt u maar wat voor antwoord ik moet geven aan degene die mij gezonden heeft. Een onmogelijke keuze voor David. Hoe dan ook, wat hij ook kiest, onschuldig bloed zal vloeien. En David beredeneert... Als ik dan toch een straf moet ondergaan, dan is het misschien nog het beste dat ik in de handen van Yahweh val. Dat ik de straf kies die Yahweh zelf zal opleggen, namelijk het zwaard van Yahweh. Want, beredeneert David, misschien dat ik nog wel genade kan vinden bij Yahweh. Iets wat hij niet kon verwachten van zijn tegenstanders. Evengoed geschiet het dat er 70.000 doden vallen door de pest. Doordat de engel van Yahweh met een zwaard door eigenlijk het gebied van Jeruzalem gaat. En het is niet anders. En dan gebeurt er iets, nadat de engel des heren met een zwaard door het volk slaat met de pest, dan gebeurt er iets vergelijkbaars wat we net zagen op de berg Moria ten tijde van Abraham en Isaac. We lezen namelijk een stukje terug in 1 Kronike 21. God stuurde dus zijn engel naar Jeruzalem om daar dood en verderf te zaaien. Maar toen hij het onheil zag, dat werd aangerecht, begon hij het te betreuren. Dit is dat de genade waar David al van hoopte dat Yahweh dat zou gaan inzetten, waardoor de straf beperkt zou blijven. Genoeg, zei hij tegen de engel, laat je handen zakken. De engel van Jahwe stond bij het bergterras waar de Jebusiet ornan zijn graan dorste. En toen David opkeek, zag hij de engel van Yahweh tussen aarde en hemel staan, het blanke zwaard ...uitgestrekt over Jeruzalem. En David en de oudste wierpen zich... ...gehuld in een boetekleed ter aarde. En dit was de, de, de engel van Jehovah ...die belast was met de taak... ...om het volk te slaan met de pest. Maar we zien ook hier weer... ...dat God ingrijpt. Hij zegt genoeg... ...op deze berg. Hij wilde niet dat er nog meer mensen zouden sterven. Dus het is niet anders dan op de berg Moria... ...ten tijde van Isaac en Abraham, waar, ...waar God ingrijpt... En hij zegt, genoeg. Dus we zien hier dat God ingrijpt, net zoals hij ingreep bij Abraham en bij Isaac. En ook hier grijpt hij in. En hij grijpt niet alleen in, ook plaatsvervanging vindt plaats. Het ram stierf in plaats van, van, in plaats van Isaac. Maar ook hier vindt plaatsvervanging plaats. Immers, het was David die de overtreding begaan had. Maar het volk werd gestraft. En David zei tegen God, ik was het toch die de opdracht heeft gegeven tot een volkstelling... Ik ben het die gezondigd heeft. Ik ben het die verkeerd heeft gehandeld. Maar deze arme schapen, wat hebben zij misdaan? Jawel, mijn God, hef uw hand toch op tegen mij en mijn familie in plaats van uw volk met deze plaag te treffen. David bevestigt tegenover, jawel, dat hij gezondigd heeft. Dat die mensen stierven, terwijl zij niet schuldig waren voor deze straf. Dus we zien hier dat er een plaatsvervanging plaatsvindt. Het volk sterft, 7000 man sterft, terwijl David eigenlijk had moeten sterven. Plaatsenvang op de berg van Moria, heel bijzonder. En dit is het berg waar uiteindelijk Salomo tempel zou gaan bouwen voor Yahweh ja, in Jeruzalem. Op deze dorsvloer, op de berg Moria. Dus als we dat nog even naast elkaar leggen, dan zien we een aantal thema's terugkomen op deze berg Moria. Vergelijkbare thema's zowel als bij David en Salomo als bij Abraham en Isaac. Als eerste zien we het thema van interventie. Op het moment dat Abram zijn zoon moest slachten, grijpt God in door te zeggen, Abram slacht de jongen niet, raak hem niet aan. En op de dorstvloer van de Jebusit Ornan grijpt God in als hij zegt, genoeg, nadat de engel 70.000 men geslagen had in Israël. We zien het thema van plaatsvervanging. De ram verschijnt in de struiken en sterft in plaats van Isaac. En de engel van Jawed treft 70.000 Israëlieten terwijl David degene was die schuldig was. Dus we zien ook hier het thema van plaatsvervanging. Het verdere thema is belofte. Alle naties zullen worden gezegend in het zaad van Isaac vanwege de bereidwilligheid van Abraham om zijn zoon te slachten. Daar doet God die enorme belofte voor behoud voor alle mensheid. zegeningen voor de hele <tus> wereld in de Messias. En God belooft aan David dat zijn zoon Salomo de tempel mag bouwen op deze berg Moria. Het laatste thema dat we zien is het thema van behoud. Het leven van Isaac wordt behouden en daarmee ook de belofte blijft in stand dat er uit Abraham vele afstammelingen zouden gaan volgen. En we zien ook het behoud voor het vordere volk in Israël, omdat God zegt van het is genoeg geweest, we gaan niet meer mensen slaan met de zwaard. Dus dat zijn de vier thema's die terugkomen, die we steeds terugzien op de berg Moria. En we zien dat zowel in het verhaal van David als in het verhaal van uh, Isaac en Abraham. Heel interessant wat daar gebeurde op de berg Moria andere berg is de berg Sinai. Het is natuurlijk de bekendste berg uit de Bijbel denk ik. Het is de berg waar het volk van Israël de tien geboden formeel kreeg als, een, als de basis van het verbond dat God sloot met zijn volk in de derde maand na de uittocht uit Egypte in de maand Shivan. Op de dag van het wekenfeest werden de tien geboden opgeschreven, neergeschreven als basis van het verbond. Deze berg is letterlijk een ontmoetingsplaats geweest. ...tussen God en mensen. Immers, Mozes klom de berg op... ...en God daalde naar de berg af. Dus het, was, het stond als het ware als een middelaar... ...tussen God en mensen, een soort van. Op deze berg... ...sloot God het verbond met Israël. En het mooie is... ...waarbij eerst... ...God een verbond sloot met de hele wereld... ...een belofte van behoud... en redding, op de berg Ararat... ...zien we dat hier dit een... een ...verbond is dat betrekking heeft... Op Israël, exclusief op Israël, waarbij Israël onderwezen wordt door Yahweh. Over de tien geboden onder andere en de andere regels die daarbij horen. Maar Israël had daar wel een voorbeeldfunctie in. Hij had wel een verantwoordelijkheid naar de rest van de wereld toe. Om een heilig volk te leven. Een modelnatie wordt dat wel genoemd. Een volk van koningen en priesters. Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte en hoe ik op je op heb gedragen en je hier bij mij heb gebracht. Als je mijn woorden ter harte neemt en het verbond met mij behoudt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn. Kostbaarder dan de andere volken, want de hele aarde boort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn. Een heilig volk. Dus dat is de basis van het verbond tussen God en Israël. En dat gebeurde op Shavot, op het Wekenfeest of op het Pinksterfeest, zoals we in de christelijke wereld zeggen. En als we dan een sprongetje maken naar handelingen, want... Handelingen vindt natuurlijk de eerste chavot plaats na de hemelvaart van de Messias. Dat noem ik altijd, dat noem ik altijd de eerste Pinksterdag. En dan weten we tenminste waar we het over hebben. De dag van Pinksterfeest was aangebroken. Ze waren bij elkaar en plotseling klonk er een geweldig geluid, een hevige windvlaag. Dat het huis waar ze zich bevonden het geheel vulde. En er verscheen een soort van vlammen die zich als vuurstongen verspreiden. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen met luide toon op te spreken in vreemde talen. Zoals de geest, hun werd ingegeven. En het is op dat moment dat Petrus opstaat en hij spreekt de woorden, wees niet verbaasd, dit is de profetie uit Joel die in vervulling gaat, waarbij dit zich zal voltrekken. Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Het is niet langer exclusief aan Israël, maar aan al het vlees. En jullie zonen en dochters zullen profiteren, oude mensen zullen dromen en jongeren zullen visioenen zien. Dus het is prachtig dat op deze dag, zowel Shavuot in Sinaï, maar ook het Pinksterfeest in Jeruzalem, dat uiteindelijk God onderwijzing aanbiedt voor de hele wereld. Dus niet langer exclusief aan Israël, waarbij Israël wel de exclusieve belangrijke verantwoordelijkheden draagt aan de wereld om een modelnatie te zijn, als een voorbeeld voor de volkeren. En dat zijn ze. Ze ontwikkelen de prachtigste medicijnen. Ze gaan werkelijk maar de wereld voorop in technologie en vele andere dingen. Dus de verantwoordelijkheid heeft Israël nog steeds. Prachtig. Maar ook hier op deze berg Sinaï zien we al het thema van behoud en voor leven. Voor de hele mensheid. Zoals het in de berg Ararat al afgekondigd werd. De volgende berg. dan gaan we wat snel erheen, is De berg Karmel. Dat is de berg waarop het beroemde duel tussen priesters van Agab en Elia aangegaan is. De enorme strijd. Want het is het moment aangebroken in Israël. Na de scheuring van het Rijk in tweeën, na het koningschap van koning Salomo. En Israël bevindt zich werkelijk waar in een identiteitscrisis. Ze zijn de God van Israël vergeten. Ze zijn hem niet vergeten, maar ze weten niet of het hun God is. Ze hebben Baal inmiddels. Baal is de, koning, is de God van het land geworden. En het is op deze bergkarmel dat Elia de duel aangaat en die zegt... Kom allemaal bij elkaar en dan gaan we eens en te meer besluiten en gaan erachter komen wie nou de God in Israël is. Want ze wisten het gewoon niet. Het volk was echt verstrooid. Het was in verwarring. Dus op die berg vindt dan een enorm duel plaats tussen de priesters van Baal en Elia. Een geweldig verhaal om een keer helemaal uit te diepen. Maar het punt dat ik wil maken is dat op deze berg, de berg de Karmel, schrijft Elia dan, geef mij antwoord heer, geef antwoord. Dan zal dit vol beseffen dat u, Jaweh God bent. En dat u de enige bent die hen tot inkeer kan brengen. Het vuur van Yahweh sloeg in en verteerde brandtoffen met het brandhout. De stenen, as en al. Zelfs de stenen vlogen in de fik. En het water in de gul likt het op. Het is ongelooflijk. En alle Israëlieten zagen het en alle vielen op hun knieën. En ze riepen uit, wij is God. wij is God. Nadat ze zo lang in, in twijfel waren, wie is nou God in Israël? Baal of Jaweh? Dus dat is waar de berg Karmel heel bekend voor staat. Het is een bevestiging van de identiteit van de God van Israël. En er zijn er nog twee andere bergen die ik niet behandeld heb die een belangrijke rol spelen in de Bijbel. Dat is Als eerste is dat de Olijfberg. Die berg is vooral bekend omdat daarvan gezegd wordt dat Jezus daar met zijn voeten op zal staan. Dat staat in Zachariah 14. En dan hebben we nog de berg Sion. En de berg Sion, daar hebben we het al een paar keer over gehad vandaag. Daar hebben we over gezongen vandaag. En de, wat de berg Sion zo bijzonder maakt, is dat het niet zozeer de fysieke eigenschappen van de berg Sion belangrijk zijn. Het is niet zozeer een locatie waar we aan kunnen vastbinden. Immers, als je gaat onderzoeken waar de berg Sion ligt, blijkt wel dat dat niet een vaste plaats is. De berg Sion zijn verschillende locaties geweest. Het is niet één dezelfde fysieke locatie waar we zeggen van dit is de berg Sion. Ja, er is nu wel een berg Sion, maar het was duizend jaar geleden was dat een andere berg. Het is namelijk bij de berg Sion niet zo dat het zozeer gaat om de fysieke locatie, maar het gaat vooral om de metaforische waarde van de berg Sion. De berg Sion is feitelijk is een, is een symbool van Gods aanwezigheid. waarbij, Want Sion, dochters van Sion, betekent dochters van Israël. Maar Sion, in de bredere zin van het woord, is eigenlijk Gods aanwezigheid bij het volk. God is de opperrots, hij is het toppuntje van de berg, hij is het hoofd, de allerhoogste God. Dat is wat de berg Sion eigenlijk betekent. In metaforische waarde heeft het. Dus, zoals we gezien hebben, de bergen hebben een belangrijke betekenis in de Bijbel. Ik heb de berg beklommen in de Verenigde Staten en ik heb er voor het eerst ervaren hoe groot God eigenlijk wel niet is. Zo'n ongelooflijke wilde natuur, zoveel machten van die bergen afstraalde. Ineens besefte ik waarom Mozes tot de berg geroepen werd om dicht bij God te zijn. En hoe hij de kracht vond om 40 dagen te vasten, omdat hij zo dicht bij God was. En hij kon dat op die berg extra kracht geeft dat. De aanwezigheid van Yahweh was overweldigend voor Mozes op de berg Sinaï. En op die bergen, dat is waar God zijn plan heeft bekendgemaakt. Waar Hij verbond sluit met zijn volk en met de hele wereld. Een bond van behoud. Een bond van leven. We hebben gezien dat er een plaatsvervangend offer plaatsvond op de berg Moria, Waarmee leven voor de gehele mensheid uiteindelijk mogen was. Doedend op Yeshua, die uiteindelijk zou sterven in plaats van de mensheid. En op die dag van de Pinksterfeest zien we dat al het vlees behouden zal gaan worden. En het is daarom ook dat ik wil eindigen met het laatste stukje uit Jezaaie 25. En dat gaat wel over de berg Sion. Maar dat gaat niet over de fysieke plaats van de berg Sion. Want waar bij die eerdere bergen vooral een fysieke gebeurtenis geweest is, is de berg Sion een berg waar God aanwezig is. Als God hier aanwezig is, is dit de berg Sion. Ter afsluiting, Jezaaie 25, bekend hel profetie. Op deze berg zal Jehovah, dit is van de uh, JW's uh, vertaling, op deze berg zal Jehovah van de legermachten voor alle volken een feestmaal klaarmaken. Een feestmaal met heerlijke gerechten. Een feestmaal met uitgelezen wijn. Met heerlijke gerechten rijk aan merg. Het uitgelezen zuivere wijn. En Op deze berg, de berg Sion, zal hij de sluier vernietigen die alle volken onthult, De bedekking die over alle volken heen geweven is. Hij zal de dood voor altijd verslinden. Zoals op de arre dat al beloofd was. Dat er behoud zou komen voor de hele mensheid. De dood zal worden verslonden. De soevereine Heer Yahweh zal de tranen van elk gezicht wissen. De schande van zijn volk zal hij van de hele aarde wegnemen. Want Jehovah heeft het zelf gezegd. En op die dag zal men zeggen, kijk dat is onze God. Op hem hebben we gehoopt. Hij zal ons redden. Dit is Yahweh. Op hem hebben we gehoopt. Laten we juichen en blij zijn. Met de redding die door Hem komt. Amen.